Goedenavond en hartelijk welkom. We zijn er weer met de Republiek. En het panel voor vanavond bestaat weer uit Marco, Kevin, Jonas en mijzelf Judith. Uh, we hebben weer een boel verschillende items. Zoals uh, een Chinees man die al twee jaar op gas leeft. Uh, zwaarste bier ever. Het regent visjes en naaktfietsen in Nieuw-Zeeland. Uh, ook hebben we weer heel veel goede muziek. Zoals uh, onder andere Muse, uh, Portugal The Man, Arcade Fire en Company of Thieves. Uh, als je je mening wilt laten horen over de muziek of welk onderwerp dan ook... Dat, dat langskomt. Voel je vrij om te melden naar Nijmegen 1nu En uh, we gaan uh, gelijk door met uh, wat muziek van uh, Ellie Golding uh, Starry Out.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 Story and Baba bye -bye he goes Oh Nee, nee, er is niks mis met uw, uh, met uw radio trouwens hoor. Dit was gewoon, uh, uh, gewoon het einde van Muse Plugin Baby. Daarvoor hoorde u, hoorde u uh, Ellie Goulding, Sterry Eye. En uh, ja, uh, vandaag even geen, uh, geen cultuur. Uh, ja agenda. Wij gaan uh, Geen, geen cultuuragenda, mijn fout. Cultuur is er wel, agenda niet. Ja, cultuur is er wel. Onze agenda niet. Uh, we zijn allemaal zo druk bezig geweest met de politiek... Uh, dat we vergeten zijn om zo'n ja, agenda en, te een maken. Ja, het muzieklokaal heeft uh, de mensen al vrij goed ingelicht. Dus wij ja, dachten het is een beetje ja, ja. overbodig om het voor de tweede keer te doen. Inderdaad. Nou, hoewel het muzieklokaal tegen mij zegt, noem ze gewoon nog een keer op. Dat uh, is hartstikke leuk. ik zeg, uh, nee jongens, want dan uh, yeah. loop je lo lo een beetje achter de feiten aan. Hè? Uh, in ieder geval, ik heb wel uh, ander leuk nieuws. Misschien dat u het al gezien of gehoord heeft. Uh, het zwaarste bier ever. Klinkt hmm, interessant. kilo is het nou? nou uh, <laughs> oh, 45. 45 kilo is die. Dus het kost je al uh, heel wat uh, armkracht om je, mee na, om je mee naar huis te krijgen. Nee. Uh, de Almeerse brouwer uh, Jan Nijboer... die heeft met 45% alcohol een biertje ontwikkeld. Klinkt dat lekker? Nee. Nee, klinkt niet lekker. Nee. Dat, dat klinkt meer... Oh. <laughs> sorry. Oh, ik kom met, je, met, met, je met, je uh, met mijn programma. tong tegen de tong van Judith. <laughs> oh, maar dat, dan dat klinkt meer als een alternatieve brandstof waar je het over hebt. Uh, uh, ja, Mato. inderdaad. Nou ja, goed, uh, nou, hij komt hier zelf mee in opstand tegen twee hmm. buitenlandse brouwers. Die steeds maar weer met zwaarder bier op de markt komen. Uh, Nijboer liet het uh, dinsdag blijkbaar weten. Uh, hij zegt, ik vind het zo langzamerhand een klein beetje idioterie worden. Uh, hij is zelf eigenaar van een bierbrouwerij, het koelschip cool uit. En hij vond het wel leuk om in de opstand te komen. Maar ja, jij drinkt je biertje sowieso wel zwaar of niet Marco? He? Jij drinkt je biertjes hoeveel? wel zwaar? Nou, soms, soms. Hoeveel niet, procent, procent zit er ongeveer in een standaard biertje? In een standaard Laten biertje op. zitten vijf. Een ja. Sta standaard pilsje. Vijf procent alcohol. Zo. Ja. Dus je drinkt zeven, uh, acht, negen keer zoveel. 9. waar Sorry? En waar kun je het krijgen? Oh, dat... Uh, even kijken hoor. Ja. Ja, dat doe je toch nog niet aan dat je mondje doet. Nee, ik doe helemaal niet. We zijn net bezig, jongens. We waren dat voor twee uur. Maar, uh, hoe heet het bier? Uh, daar kom ik op. Oh. Momenteel uh, bestaat volgens hem het zwaarste biertje ter wereld uit 41% alcohol. Zijn bier, Obelix... Is er geen is... bier meer? <laughs> toch? Nee, nee. Maar luister even, zijn bier Obelix is ondanks het hoge alcoholpercentage nog steeds goed drinkbaar. Doe dan maar een kratje. Je drinkt het alleen niet als bier, maar als borrel. In een mooi whisky of cognac glas. Maar wat, welk gedeelte van het drank is dan nog bier? Uh, waarschijnlijk het water. Maar wat is dan e, het probleem? Is toch een pro toch het probleem van een, een 45% alcohol. Nee, hij, hij heeft een 75% biertje gemaakt als protest dat uh, biertjes steeds meer alcohol uh, ja, je, dat jo je, Jonas, Jonas, heb jij er al aangezeten of niet? Dat, dat zei je toch net? Nee, het gaat bij jou 30% omhoog met je 75%. Het was 45%. Je zei 75%. Ja, je zei nee, 75%. dat zei ik helemaal niet. Je zei nee, dat 75, oude zuiplap. Ja, precies. En ik krijg het van de zuiplap zelf te horen, hè, ja. <laughs> nee Maar geval... het was toch in ieder geval een soort protest, of niet? Protest? Ja, ja, die... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want hij, hij had er een beetje genoeg van dat al die, al die, al die buitenlanders uh, uh, steeds liepen te van poggen. En ik heb het zwaarste biertje. En dan zei die andere weer... Al die dom, buitenlanders? Donder ja. straal jij een hem op, want ik heb het, uh, het zwaarste <laughs> het is, biertje. Dat is een van de uitspraak. Dat is ja? van de buitenlanders. Dan ja, zei je buiten, buitenlanders... Hier, ja, o, op moesten om de stralen. Nee, nee, nee, nee. nee. Het oh, nee, zijn nee, een beetje nee. PVV. Uh, uh, nee, hoofd, oh, dus, stop. Wij, dus gaan helemaal, is wij dus leven, dus leven in dat je een... hier niet kan stemmen, anders ja. je het wel gedaan of niet, Mark. maar. Wij leven in een uh, bananen- een SP-sfeer uh, uh, uh, ongeveer. Een beetje. Nou, echt. Nou, ja bij het muzieklokaal toch zeker. Nee, uh. <laughs> nee het, het staat hier. Hij komt hiermee in opstand tegen twee buitenlandse brouwers... die oh. steeds maar weer met zwaarder bier op de markt komen. Okay. Dus dan zit er één dan zit tegen de ander. En ik heb het zwaarste piltje. En die zegt, dan oh, flikker ja, jij nee, lekker dat, op. Ik heb het zwaarste piltje. Voor je ja, maar die biertje ziet hem nergens. Of wel? Pardon? Die van meer dan, meer dan, laten we zeggen, 10%. Nou, je weet, je weet niet welke contacten hij heeft... Uh. Misschien wel. Misschien krijgt hij iedere keer een fles thuis gestuurd of zo of een kratje. Ja, maar die buitenlanders die laten dat uh, ook niet over hun kant gaan natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dus die knallen... Ze nee, zijn alweer bezig. En dan ja. komen ze toch wel op het percentage straks van Jonas. Van 75%. Ja, van 5, ja, ja dat dat precies. Dat zei helemaal niet. Dat dat is <laughs> terug, Jonas. Ja, precies. Zeker. Nou, nou voorspellende gave, Jonas. Ja, precies. Sowieso heel even nog als bijvoeging van de introductie van Judith. U kunt natuurlijk ook bellen. Heb je wat fout gedaan? Nee, nee, nee. Echt niet. Waar kun je dan wel, Judith? Wat zeg je? Wat kun je dan wel? Niet zo heel veel. Jij zat niet heel nuttig bijgeven. In ieder geval, wilt u reageren op ons MAF nieuws? Vooral bellen. 024 360 Ja, kijk, als ze nou mailen, dan hebben wij nog enige vorm van, zeg maar... Kunnen wij het nog beïnvloeden of dat het radio-uitzending inkomt of niet? Kunnen we het nog onder controle houden? Alleen maar verstandige mensen in het Ja, de, de censuur, weet je wel. Ja, ja. <laughs> nee, ik ben ervoor dat ze zowel bellen als e-mailen. Dus chineert uh, u zich niet en uh, bel een e-mail. Uh, of uh, gewoon Bananenrepubliek het Nijmegen1.nu. Of bellen 024 360 -8068. En ik hou nu op met het aankondigen van al die telefoonnummers en bla bla bla. Noem maar op. Wij gaan gewoon uh, verder met uh, Customs. Justin. Thousand Years van Portugal, The Man. En we gaan gewoon verder met het, uh, met het uh, leuke nieuws. Ik wil het nog altijd leuk noemen. Dadelijk in de tweede uur zal het wel verandering komen, maar dat merken we dan wel. Uh, de dagen... Die, we, we, we weten allemaal de aardbeving in Chili van de afgelopen week. Dat hebben we allemaal wel meegekregen, of niet? Yes. Ik heb ook geld gedoneerd, dus. Ach, Marco, wat nobel weer. Hoeveel heb je gedoneerd? Dat hou ik voor mezelf, maar ieder beetje helpt. En maar ook in, Kunnen we in, uh, zeggen van dat er nu iemand een uh, brood kan kopen? Of, uh... Ja, dat wel. Ah, dat wel. Dus iets van 75 cent heb je gegeven. Nou, 2 euro. Daarom zeg ik ieder, ieder beetje helpt. Dus hij kan bij de Albert Heijn bij hem in de buurt een broodje kopen. Maar heb je het uh, opgestuurd naar Silly ofzo? Of, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er was, was zo'n zo Giro ding daarvoor. Oh. Daar heb ik het naartoe gestuurd. Oké. Okay. In ieder geval, die aardbeving die heeft ervoor gezorgd dat de aarde sneller is gaan draaien. Echt? Dun dun dun. <laughs> ja. Ik had hem hier nog ergens liggen. Maar. Leg uit. <laughs> nou, deze dag duurt nu 1,26 microseconden korter. Is dat kennis die voor jezelf afkomt of lees dat niet voor? Ik, uh, ik, ik probeer Geen zoveel mogelijk uren. uit mijn hoofd te doen. Maar dit, okay. Uh, okay. Nee, dit komt van de NASA af. En het schijnt dat die aardbeving heeft ervoor gezorgd dat allerlei gesteenten uh, uh, verschoven is. En daardoor is de aarde sneller gaan draaien. Dus ja, ja. Uh, die, die, die was op 8,8, ja. op een schaal van richten was die aardbeving. Heel veel mensen dood en alles, maar het ergste is nog. Dus dacht u dat korter. Maar is hij. het uh, <laughs> echt erg is, weet ik niet. Nee. Maar. <laughs> maar <laughs> kon je, kon je erbij Is, is nou, hij uh, nou een versneller, de aarde? Of gewoon in, uh, nou, nou, een. wat gaat niet steeds sneller nee, natuurlijk? Een, een eenmalige even versnelling. Per aardbeving? Ja, want het is ook wel vorig tenminste toen een paar jaar geleden, was ook die aardbeving in de Indische Oceaan. Toen las ik ook dat uh, de aarde stenen was gaan draaien. Oh, dus een dus ja. hij is nu uurt al uurt twee keer staan aan draaien. Ja, dus ja. Over, over, een paar, over een tijdje duurt de, duurt de dag twee uurtjes of zo. Zou je oh. denken? <laughs> oh, dat, is precies, dat is precies onze uitzendtijd, maar dat komt maar even goed uit. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Misschien is het dan toch beter als de wereld vergaat in 2012. <laughs> grappig aan Chili vind ik wel. Dat is zo'n lang gestrekt land, dat er dan een aardbeving kan komen. Want Als ik dat land op de kaart zie, dan denk ik altijd dat het... 5 meter breed is en heel veel kilometer lang. Ja, en dan kijk je heel even over de schaal heen natuurlijk, hè? Ja. ja. <laughs> nee, dat dacht ik wel. Nog ander nieuws, opmerkelijk nieuws, wat je te melden hebt? Uh, ja, Kevin, jij wat nog iets leuks te zeggen, of niet? Oh. Want anders maak ik al het gas voor je neus weg. Hier over, ja. de Chinese man. <laughs> Oké. Okay. Dat is een mooi inkoppertje, ja. Nou, hoe, uh, de, hoe die er ook voor zit. Zet, zet die microfoon weer. Ja, ja. Het ja, ja, is hier een uh, hele kleine ruimte. Ja. En je, je hebt Te gewoon, uh, je hebt gewoon uh, die geval. microfoon voor jezelf, dus dat uh, heb je helemaal ja, geen ja, probleem. Ja, ja, ja. Maar we ruilen nog wel een keer van plekje. Ja, ja, we dat is wel een beetje de, de verdeling, man. ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, ik uh, lees hier net dat een uh, Chinese man, die uh, leeft al uh, twee jaar op, uh, op gras. Op gras? Ja. En bladeren. En bladeren. En hij voelt zich kerngezond. Uh, hij is 50 jaar, de Li San -Yu uit Nuwei. En uh, ondanks zijn aparte eetpatroon ziet hij er hetzelfde uit als zijn dopsgenoten. Alleen hij uh, stinkt echt ontzettend naar gas. En hij heeft vier magen. of. Uh... <laughs> ja, dat is wel. Zo ben ik nog niet. Oh. Maar uh, de reden dat hij uh, dat heeft gedaan, dat is, uh, op televisie heeft hij gezien uh, dat een uh, mens meer dan 10 uh, dagen alleen op water kon uh, leven zonder te eten. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik ga eens proberen om uh, van, van, uh, te leven van wat de natuur mij heeft te bieden. En uh, dat was het gas uh, rond zijn huis. Het was gewoon zijn tuintje? Dat ja, ja, ja. Die, uh... En iemand die bood hem 1000 euro om een stuk varkensvlees te eten, maar dat had hij dus geweigerd. Ah, dus als wat? ik nu gas had gegeten, dan hoop, moet ik maar hopen dat iemand... Uh, dan kan je, kan je zomaar 1000 euro verdienen. Uh, ze, nee, ze, nee ja, hij... ja, ik heb het er niet voor over, ja, gas eten. Nou, hij, vlees hij, hij krijgt een stuk vlees zou hij dan krijgen. Als ja. die, uh... maar is dat is toch bizar. Dat is een man en die gaat dan kiezen om gas te eten. En dan gaat iemand om 1000 euro bier om vlees te eten. Maar mag, mag ik even? Ja, ja om van mensen geloven af te helpen, Hallo. denk ik. volk. Mag ik even? <laughs> nou. zijn, zijn ze zo vriendelijk in Brakkestein dan? Dat je 1000 euro zou krijgen nou, als gasten te al eten? Nou, ik ben een paar jaar vegetariër. Dus dat komt ook een beetje hetzelfde op neer. En jij stinkt gas ook naar gas. Eten. Ja, daarom. <laughs> het komt op neer op gas eten. Maar nog nooit is iemand me aangeboden. En als iemand dat zou doen? Maakt geld gelukkig? Nou, ik ze denk, als, als, ik, als ik nu vlees eet, zou ik sowieso in eerste instantie heel ziek worden. Ik denk 6 zes jaar vegetariër. Ja, ja, ja. Maar duizend, ja. Mm, ja ik weet niet. Maakt geld euro. gelukkig? Ik heb, ja, maar ik heb wel echt. Als ik duizend euro. 1500 euro. 1500 euro, ja. Hoe groot is het stuk vlees en wat voor vlees is het? Nou, wat, dat, dan, dat, als, het was het ik, als ik ham zie, dan, ja. moet ik al, dan is mijn lichaam heeft al zo'n afkeer voor. Nou, organvlees. Dan, dan, dan, dan krijg je van mij krijg je een, een cordon bleu, dat is een schnitzel, platgestampt, in ei, en daar paneermeel overheen, en een beetje kaas. De eerste reactie is van gadverdamme, dus dan wordt het al gelijk een nee, denk ik. 2000. 2000. Ja, maar je wordt ook ziek, hè? Want hij, hij durft het niet te eten, dat vlees. Hij heeft gevijfd omdat hij bang is dat hij ziek wordt. Ja, ja. Dus, ja maar, uh, maar, maar, maar Ik ben benieuwd hoeveel, hoeveel, hoeveel euro de principes van jullie te koop zijn. Nou, weet ik niet. Voor een stuk vlees of voor haar maagdelijkheid? Ja, nou ja, zeg. Oh, oh. Hoe durf je dat te zeggen? Ja, Hij had dus altijd gezondheidsproblemen. Maar daar is hij dus helemaal van af, dankzij de gras. Dus wie weet. Dokters in Sina raden overigens niemand aan om, uh, om gas te gaan eten. Nee, natuurlijk niet. Die, zie, die, <lacht> zi, die zien hun omzet <totufeilij> dalen. Hij kan nou wel uh, in zijn eigen onderhoud voorzien om hij ook melk begint te geven. Dat dus ah, is toch ook alweer. Ja, ja. En waar komt die melk bij hem vandaan? <fart> ja, van de is de spen, ja. <stutufeilij> ja. <sutufeilij> <laughs> zijn sp. Heb je een <totufeilij> Ja, ja. Dat was het nieuws uit China. Ja, het, het nieuws uit, uh, uit China. Alle gekheid op een stokkie. En eh. Uh, Ga met Artie Monkeys, wil je hier aan draaien? draaien? Want... Ja, ik, ik wou net zeggen. Oh, jij krijgt ook altijd weer wel alles op apen, hè? Nee, want eh. Uh... Dat is mijn catchphrase, man. Die sta jij hier nou een oh. beetje te stelen. Wat is jouw catchphrase? Oh, jij ja. oh, ja, leest ze uit je hoofd, of niet? Ja, natuurlijk. <lacht> en laat haar meisje nou eens mijn rust, man. Wonder jullie. Uh, ja, dat is onmogelijk. Ze ruikt zo naar gas. <lacht> Dan komt het dier in jou naar boven. Uh, Oké, okay, en... goed. Arte Monkies. <laughs> ja, want ik hoorde het deze week. En het wordt een nieuwe single. Over twee weken komt die uit. Ja, ik weet niet. Aha. Het is wat andere stijl dan wat we ons gewend zijn. Zo wat nodig, ik... want het was is zo Is het een e ballet? Wat zei je? Is het een ballet? Nee, het is niet echt een ballet, Maar het is wel iets langzamer. Want iets een, de vorige albums, waren toch redelijk druk en veel vaart. Is te, dit is iets anders. Oh, laat horen. Ja, dan zullen we maar gaan draaien. Hè? De apen op een stokje. De Arctic Monkeys, my propeller.